Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. IS-vrouwen en kinderen worden terug naar Nederland gehaald. De Vijf vrouwen en elf kinderen zaten een aantal jaren in Syrië en worden daar nu opgehaald, vertelt verslaggever Nicole Lefever. Vanmorgen om zeven uur zijn vijf vrouwen en elf kinderen opgehaald uit het Al-Rushkamp in Noord-Syrië, waar ze al de meeste al jaren zitten. En ze worden nu over de weg naar Erbil waarschijnlijk gebracht, dacht een van de vaders van van de, van de vrouwen. En van daaruit zullen ze naar Nederland worden gevlogen. Dus dat zal laat vanavond zijn of vannacht. De vrouwen waren naar Syrië afgereisd om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. Nederland haalt ze terug om ze hier te vervolgen. Dat moet voor april gebeuren. Bijna alle gemeenten verhogen ook dit jaar weer de belastingen, heeft het CBS op een rij gezet. Het gaat om de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing en de OZB, de belasting voor mensen met een koophuis. De gemeente bepaalt zelf waar de opbrengst naartoe gaat. Bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw zwembad of uitbreiding van een collectie van een bibliotheek of wat dan ook belangrijk wordt geacht in de gemeente. Ja, hoeveel belasting je betaalt hangt af van waar je woont. Spotify verwacht dat het de komende tijd wat minder lekker gaat. De streamingdienst rekent op minder nieuwe abonnees en denkt ook minder winst te draaien. Spotify geeft geen reden, maar de afgelopen tijd was er behoorlijk wat ophef. Sommige artiesten hebben hun muziek weggehaald omdat je op Spotify ook een antifax-podcast kunt luisteren. En Roger Schmid stopt na dit seizoen als coach van PSV. Dat heeft de club bekendgemaakt op hun site. PSV had Schmid graag, graag willen houden als trainer, maar de Duitser van 54 heeft zelf besloten om de stekker eruit te trekken. Schmid kwam in 2020 naar Eindhoven. Vorig seizoen werd PSV onder zijn leiding tweede in de Eredivisie.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 Vanaf Haarlem een file van 2 kilometer tot aan de aansluiting met de A9. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion?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 Lots of blood in a chanel, they butchered off the sacred cow, they got a lot to eat. Is good news week. Doctors finding many ways of wrapping brains and metal grays to keep us from the heat. To keep us from the heat. To keep us from the heat.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 single day believe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 ja, dan ineens is het over, hè. Dan, dan neemt het uh, een lot een hele brede wending. Ja, ja zonder meer. En dan, ja. dan is het gebeurd. Uh, het, het, het, ja, ik, ik was verbijsterd werkelijk waar toen ik dat hoorde. Je, je, je kan je het niet voorstellen, maar het is toch echt waar, hè. Ja, Hij zit er niet, hij zit ja. er niet vandaag. Nee, hij zit er nee. echt niet. Ja. Nee. We hebben zijn nee, foto uh, neergezet, dus hij is wel een beetje aanwezig. Ja.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 Ik, ik, ja, ik heb, ik, ik heb heel wat besturen meegemaakt. Maar die, die formatie kende ik dan ook Nee? Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, straks komt de voorzitter Maureen. En uh, die kan ons hopelijk wat vertellen ja, over okay. zijn... Uh, ja. Oh, ja. oké. Okay. Nou, netjes. Dat mooi dat ze ook even komt vertellen over hem. Hartstikke goed. Ja, ja. Ja, ja. ja nee. We zullen hem gaan missen. Het, het, het was een wonderenswaardig mens. Ja. Met, met een enorme drive. En... Uh,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 Ja. Zeker weten, zeker weten. Het nee, is al zo mooi, maar dat kan altijd nog mooier, ja. hè? Hé, hey, Dolly, bedankt. Dankjewel Dolly. Ja, jongens, nou, maak er nog een mooie uitzending Doen we. Ja. Dan, hè? Doen we. En dan gaan we vandaag extra hard met z'n allen aan hem denken. Ja, en ja. hopelijk tot snel. Oké. Okay. Okay, okay. Hoi, hoi. Dag, dag. Doei, Dolly. Doei. Doei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 Ik weet niet hoe je noemt. Gert, vertel jij eens. Maar Gilles, ik wil je toch even corrigeren. Want jij doet nou net of je een echte Zandvoorter bent. Maar dat ben je natuurlijk niet, hè? Ik ben in Haarlem. Voor de letter van de Zandvoortswet. Uh, ja, ik ben geen maar, echte Zandvoorter uh, omdat ik in het ziekenhuis ben uh, geboren. In Haarlem. In Haarlem, want Zul. we hebben hier geen ziekenhuis. Ik ben net zo goed geen echte Zandvoorten. Ik kom uit Utrecht. Utrecht. <lacht> en, uh, maar ik, ik woon hier al vanaf 1988. Dus het is inmiddels 32, 33 jaar.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 vroeg hij nog iets buiten de agenda om, wat mij verraste. <laughs> Oké. <Okay. laughs> want hij zegt, ja, kijk, uh, zo'n uh, functie wat houdt dat nou eigenlijk in? Oh, zo. So. Yeah. Uh, ja, dus um, ik zeg nou, ik, ik, ik heb wel een functieopschrijving voor je. Ik zal hem eens afstoffen, want so. we, we hebben er nog een nodig. Ja, yeah, ja. Yeah. En uh, nee, dat afstoffen is een grapje, want natuurlijk ja. uh, we hebben een functie, uh, een programma nodig, en we ja. hebben daar ja. een functieopschrijving voor. Maar ik had volstrekt niet verwacht dat Gert zou vragen: mag ik die eens lezen? Dat dus... nou, zou een goede geweest zijn. Ja, het zou zeker ja. een goede geweest zijn. Ja, <laughs> ja. ja. Ik, de, ik denk dat Bestomd. die turbo was blijven aanstaan. Met een ja, ja. ja. Ik denk ik ook. Ja. Dus, uh... ja.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 Wat Dolly ja. zei ook inderdaad, uh, uh, wat bij haar is aangesproken, is de drive van Gert inderdaad. Ja. Wat je eigenlijk ook een beetje, die turbo inderdaad, die drive, ja. Ja, dat vind ik ook wel ja. mooi gezegd. Ja. Ja. Ja. Nou, ik denk, uh, bedankt voor de inbreng. Ja? En, ik denk dat het mooi inbrengen. En, en dankjewel voor jullie mooie uitzending. En, uh, Geen dank, ja. Doe het voor. Nou, Leuk om te horen. Ja, ja. dankjewel. Bedankt. bedankt. Dus, uh...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 He's too scared to complain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 Ja, u kunt beluisteren via uh, de website van ons Godfried Bomansgenootschap, genootschap. Ja. Dus GottfriedBomans.nl. Dat is dus niet zo moeilijk te onthouden. En bij de website van Tijdsparen, Tijdsparen Bloemendaal, En bij de bibliotheek Kennemaland. Ja. Nou, ik kan iedereen aanraden, ook al dat Zandvoort uh, ook een prominente rol speelt. Want Zeker. Ballon kwam uiteindelijk in Zandvoort strand uh, op, op de grond.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 Is this just bad to see?